Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Stuvi-organisatie Duo is wel gewaarschuwd voor mogelijke discriminatie. Studenten met een migratieachtergrond werden opvallend vaak gecheckt op fraude... ontdekte NOS op 3 vorige maand duo zei toen dat ze dat niet wisten, maar dat blijkt niet te kloppen... zegt mijn collega Salwa. In dus, eindstand hebben wij twee advocaten gesproken... die dat eh, op schrift ook in een bezwaar en in een beroepsprocedure hebben aangekaart. Omdat zij toen al vermoedens hadden van goh, hoe, hoe wordt nou geselecteerd? Wie wordt er nou uitgepikt? Daar hadden zij hun vraagtekens bij... Um, en uh, ook een jongen gesproken die een officiële klacht heeft ingediend in 2021. En vanaf toen had Duo dus kunnen weten... dat er vermoedens waren van discriminatie bij hun fraudecheck. De chocoladefabriek van Ferrero in België moet opnieuw dicht... Er zou weer Salmodella zijn gevonden. Vorig jaar zat die ziekmakende bacterie in chocoladeeieren die in de fabriek waren gemaakt. Daardoor werden honderden mensen in heel Europa ziek. en Een deel belandde in het ziekenhuis. Volgens Ferrero hoeven klanten zich daar nu geen zorgen over te maken. Mirjam Bikker wil de lijsttrekker van de ChristenUnie zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Tegen trouw zegt ze dat die verkiezingen vroeger komen dan verwacht, maar dat ze er klaar voor is. Bikker is nu een half jaar fractievoorzitter en zegt dat ze die periode ziet als een stoomcursus om de lijsttrekker te worden. Stervoetballer Lionel Messi is vannacht officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe club. De Argentijnse captain vertrok deze zomer bij PSG. Er waren veel geruchten dat hij flink zou gaan cashen in Saudi-Arabië, maar het werd uiteindelijk inter Miami. Bij zijn presentatie werden grote woorden niet geschuwd. Inter -Miami. Messi-gekte is ook buiten het stadion voelbaar. In een wijk in Miami is namelijk een enorme muurschildering gemaakt met zijn hoofd erop. En een bierbrouwer in Florida heeft een speciaal Messi-bier gemaakt. Het weer nog een prima zomerdagje. Bijna overal droog met af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB.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 Goedemorgen Zandvoort, het actualiteitenprogramma dat elke zaterdag van 10 tot 12 uur is te beluisteren op ZFM Radio. Oh, alles is water! Flipkart, die overstroming Willem! Hup, daar is Willem met de waterpompdang, de nijtang op de combinatie-tang. Hup, daar is Willem met de waterpomp Want Willem is niet bang Je hoeft te maar te vragen ja, Dan staat hij al te zagen Bijvoorbeeld te kotteren en te boeren De gaatjes in je oren ja, Als je maar kikt, als je maar kikt Is Willem willen flik daar is Willem met de waterpomp De neig dan, de combinatie tang. Er is iemand in dit dolles Beroep Willem, hij kent alles Want Willen weet van wanten Jij ja, vraagt om dan klanten Als je maar kikt, als je maar kikt Ze willen Willem die je flikt? Hoi! Hey! Daar is Willem met de watercontact De van of de combinatie? Dan. Huh? Daar is Willem met de watercontact Want Willem is die klant hem, wil hem rijden, van geleerd op de technische bijverschouwman. man. Mijn broer, wat is een prima vent. Dan Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede wakkerman tot de met. En plicht getrouwd tot in zijn bed. <tie> Daar ligt die starend naar het behang. <tie> met naast zijn hoofd zijn waterpompdang. En smorgens dan begint het weer. Willen met de de neiging op de combinatie. is willen met de is allemaal. Als je maar kijkt, als je maar kijkt, is willen die Hoi, is willen met de waterfontan, de neiging op de combinatie. Dan, dat met de waterfontan. Want willen is niet. Zo, Zo nou, dat is duidelijk. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen ons. ja goedemorgen Ger. Uh, goedemorgen ja, Weer een goedemorgen he. Hier uh, uh, vanuit uh, Rabbel uh, Live, uh, dus als je erbij wil zijn. Ja dan, nee, dat vanuit, dan er wel, altijd, uh, langskomen Voor een heerlijk kopje koffie. En, uh, in, de uh, in de blauwe tram. In de blauwe tram. Wat heb jij gedaan? Uh, ik, uh, ik ben gisteravond natuurlijk naar het uh, overheerlijke uh, wereldse eet eetfestijn, geweest. eetfestijn geweest. Was het, het leuk? Het was erg leuk. Druk? Het was heel erg druk. Okay. En uh, ik zag dat iedereen wel heel erg aan het genieten was. En het, ze hebben een, een, een briljant systeem verzonnen. Want je, kan een, je krijgt een soort creditcard. En daar staat een, een, een, hoe heet het, een code op. Ah. Die moet je uh, met je telefoon scannen. Dan kan je uh, betalen met de ARDU. En dan staat er een, een, een bedrag op die kaart. En daar betaal je mee. Nou, dat, uh, dat klinkt... En als het op is, dan uh, pak je je telefoon weer. Dan moet je naar huis. Uh, dan moet je naar huis. <laughs> nee, maar het is, uh, goed ja, dat is goed over nagedacht. Ja, dat is goed over ja, nagedacht. Ja. Alleen, uh, ik heb uh, wel uh, wat mensen gehad... Die, die het erop gezet hebben, maar het stond er niet op. Oh! <laughs> dus Ze dat kregen... was wel afgeschreven, maar... Uh, Ze kregen wel te drinken, of niet? Ze kregen wel te drinken. Oh, nou, nee, nee, dan gaat nee. het nou, ja, uiteindelijk wel, ja. ja erom. En wat heb jij gedaan? Nou, uh, ik, ik heb gisteravond ergens gegeten. Maar niet in Zandvoert. En uh, uh, ja, het viel me nog op... Die, dat, dat, dat reuzenrad komt niet terug. Ja, wat jammer, hè? Ja, dat is jammer, ja. Ik begreep dat de omwonenden wat uh, klachten hadden. Maar waarom kan je, heb je daar klachten op? Uh, nou ja, dan binnenkijken? kijk eens dat ding boven, boven zit, dan kun je zo uh, bij die mensen in huis kijken, hè, van die flat. Uh, ja, dan uh, doe, je, do, do, do, ja, doe je gordijnen dicht, lijkt mij ook. Maar goed, in ieder geval, uh, gemeente wilde het voor tien dagen uh, ja. een vergunning afgeven. Maar dat vonden de exploitant weer uh, te weinig. Jammer hoor. Dat, dat kan niet. Ja, ik vind het ook jammer hoor. Dat is wat iconisch. Uh... Ja, precies. Maar goed, uh, uh, daar hebben we het allemaal niet over. We gaan, het, we gaan een programma maken, Ger. Over, en, ja, uh, we gaan het over bouwen hebben. Ja, zoals ik, gaan we het over bouwen met Jan Jaap. De club zit, zit hier dan meer inmiddels, de wethouder. Welkom, Jan Jaap. Over de bouwprojecten in Zandvoort. En wat we nog verder gaan doen: we gaan praten over de Candlelight Concerts. Die zijn volgende week uh, bij Paal 69. Uh, Peter Trom komt nog even langs: over het laatste nieuws van de ondernemersvereniging. En in het tweede uur uh, gaan we praten met Willem van der Sloot over de hette problematiek Ik kent hem wel. En het. Of, ja, ja, ja, hij is vaker geweest. Maar ook het afschieten van blanke billen. Dat was wel ja, heel, heel zielig. Billen, ja. was wel, ja. uh, en we gaan praten met Arne Marion Sensen over een nieuw schilderij voor het museum. De ja. Olieman. Mooi schilderij. Ik heb mooi, het zelf gezien. Heb je het gezien? Ik heb het gezien, ja. Ja, prachtig schilderij. Mooi te waard. Uh, absoluut, we gaan het straks uitgebreid over hebben. En we gaan en... praten met Ad Paap over. Ja, Ad, en... Ad Paap komt ook nog langs. Monsterwandeling. Uh, ik denk dat hij lopend komt, denk je niet? Maar ja, ik denk het ook. Ja, het ook. gaat over een monsterwandeling. Maar hij, is, goed. hij is net in Spanje gelopen. Ja, daarom. <laughs> maar niet terug, hè, geloof ik? Uh, nee, het is telefonisch. Nee, dat komt... ja, nee, hoor, nee, hij komt langs, hij komt langs als het goed is. Uh, Jan-Jaap de Kloet, nogmaals uh, welkom. We gaan het hebben over de ontwikkeling van de bouwprojecten. Want, daarom maar uh, de eerste plaat natuurlijk, hè? Ja, uh, de ja. -tang, ja de hè? allemaal nodig. Dat en de meezingen ook wel. Ja ja ja, ja, ja, ja. Mij viel op dat er een, een, een kwartaalreportage kwam. Uh, maar die komt waarschijnlijk elk kwartaal. Dat kan bij zo <laughs> Over de bouwplannen in, in Zandvoort. En, ja. uh, nou, goed, ik wil even teruggaan naar 1 maart uh, 2022. Uh, toen was jij nog geen wethouder natuurlijk. En toen nee. was er ook nog geen college zelfs. Nee. Want de verkiezingen moesten nog komen. Maar toen was er een jongerendebat hier uh, in het HDMZ-museum. Hmm. En dat ging uiteraard... Voornamelijk over het gebrek aan betaalbare woningen voor jongeren. Dat, we zijn nu 500 dagen verder en eigenlijk is er nog, tenminste dat zeggen zij ook, nog geen schep, schep de grond ingegaan. Er zijn wat dingen plat gegaan om voor te bereiden, maar er is nog niet heel veel gebeurd. Nee, en daarmee zeg je eigenlijk waar het ook vaak op hangt, dat die voorbereiding lang duurt. En dat is wat ik al vaker zeg niet bedoeld om die voorbereiding expres lang te laten duren, maar dat er gewoon een aantal procedures in vastzitten. Uh, en als er gebouwen gesloopt moeten worden, dan uh, moet het heel zorgvuldig gedaan worden. Uh, je zag laatst bij uh, het Grand Prix dat daar ook particuliere uh, belangen nog bij spelen. Het moet goed worden afgehandeld en uh, ja, dan moet je dat uh, gaan slopen en uh, de spullen weghalen. We hebben het ook gehad uh, met de appartementen aan het, uh, aan het Badhuisplein. het heeft ook een tijd geduurd. Uh, maar als er gesloopt gaat worden, gaat het wel heel snel. Dan gaat het wel snel, ja, ja zeker. Dan is het maar er mee. zit natuurlijk haak en oog aan. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, inwoners denken van ja, uh, waarom... Gaan we ik begin gewoon met slopen, want het staat te leeg. Ja. Maar dat is helaas... En kijk, als, en als overheid, als gemeentelijke overheid, moet je gewoon aan de regels houden. Hmm. Er eh, moet onderzoek worden gedaan van, eh, hè, zitten daar gevaarlijke stoffen in. Eh, we hebben het eh, in de voorbereiding even gehad over de vleermuizen die soms eh, opduiken. En, ja. en dan, ook daar moet je onderzoek naar doen. Dus ja, daar moeten we ons wel aan houden. En ja. daardoor duurt het vaak wat langer. Daar komen we straks wel even op terug, op die vleermuizen. Want dat gaat onder andere over uh, Menezi Rukert. Hè? Maar ja. daar komen we zo nog even op. Maar bijvoorbeeld... En de, en de, de kroch natuurlijk. En de kloog, ja. ja, Dat zijn natuurlijk geen huizen voor de jongeren. Hè? Nee, dat is, waar, dat is waar. Nee, maar uh, uh, wat ik nog even wilde vragen. Want bijvoorbeeld, hier op de passage. Heb je dat pand op wat er staat? Dat is opgekocht door de gemeente. Hè? Dat uh, ene pand, wat, uh, passage 18 of 6, 18. 6, 18. Oh, uh, 6 8, 8, 10. Eh, ja. Rampie, ja. Ja. ja. Maar dat is ook nog niet plat. Waarom duurt het duren nou zo lang? Dat is alweer twee, drie maanden geleden dat het aangekocht is. Uh, ja, het besluit van de raad is iets recenter geweest. Want de raad gaat erover ja, uiteindelijk. Is. Dus en, nadat, kijk, nadat het besluit genomen is, kan je pas echt zaken gaan doen. Want uh, anders loop je op de zaken vooruit. Uh, dat is nu uh, in ieder geval helemaal afgerond. Er zitten ook wat aspecten aan van, nou, er moet overeenkomst worden getekend. Dat moet natuurlijk via allerlei kanalen gaan, zodat het een officieel document wordt. En uh, de bedoeling is in ieder geval dat echt de, de fysieke oplevering uh, nu binnen 14 dagen uh, gebeurt. Dus dan uh, kunnen we mee aan de slag. Uh, gezien het seizoen is het natuurlijk zo dat we niet dan meteen gaan beginnen. Uh, dus we zullen ook uh, rekening houden met, uh, met het zomerseizoen. Uh, in dit geval uh, zeker. Het ligt op een hele prominente plek. Hè? Dat zag je ook ja, eigenlijk ja. aan de, de sloop van de appartementen. Waar ik net over had. Ja, ook daar houden we rekening mee. Dus dan dat we niet als de toeristen en bezoekers hier lopen. Met allerlei kranen en uh, stofdingen bezig zijn. Ja, maar nou zag ik dat uh, de, bij die passagepanden die er stonden. Dat ze daar gaan pa bouwen pas uh, Q4. Dus het kwartaal 4 van 2025. Klopt dat? Ja. Dat, is, dat, is, dat duurt dan nog heel lang dan. Ja, zeker. Maar daar zit allerlei. Procedures aan vast, ook om het, om het aan te besteden. Er moet een tender komen voor, voor het gebied. En ook daar moet onderzocht worden wat er in de grond zit. We weten allemaal dat daar betonnen bakken zitten. Nou, de vraag is, van wat, wat kan je daar nog mee? Kan je er überhaupt nog iets mee? En als je er iets mee kan of wil, wat dan? Hm. Um, en als je er niks mee wil, wat gebeurt er dan? Dus ja, ja ook daar moet je dat uh, zorgvuldig onderzoeken. Uh, stel dat je daar iets gaat bouwen en die bakken uh, worden niet gebruikt en later komen we erachter dat het een functie zou kunnen hebben ja, dan is het natuurlijk ook uh, kapitaalvernietiging en dat, dat wil je ook niet. Dus het is niet zo dat tussen nu en uh, eind 25 uh, dat er niks gebeurt. Dus een hoop onderzoeken en, uh... nee, en... En dat is een beetje het nadeel van de procedures die we doorlopen. In het uh, gemeentehuis uh, met ambtenaren en, de, en het bestuur het college en de raad praten heel veel over dit soort projecten. Dat zie je ook in de, de kwartaalreportage. Uh, en dat is voor de Zandvoorders onzichtbaar, want dat speelt zich met name af in het, in het gemeentehuis. Uh, maar het is niet zo dat er niks gebeurt. Dat is uh, zeker niet zo. Er gebeurt heel veel. Uh, alleen, ja, we, we zijn gehouden aan een aantal proceduren en ook aan dingen goed uitzoeken. Ja. En ook aan, aan uh, kijk, als je een, een, een, een vlakte hebt, uh, zegt nou, hier kunnen we wat gaan doen. Hè, het, is, het is vlak nu. Uh, dat je ook de af moet kunnen maken van wat gaan we hier nou precies doen? En je begon net over jongere woningen. Is dit nou geschikt voor jongere woningen? Bijvoorbeeld. En zo ja. Uh, wie gaat dat maken? En wat betekent dat voor de exploitatie die je daarop uh, op loslaat? Ja, dat is ook zoiets natuurlijk. Ik bedoel, sociale woningbouw en, en, en dat heeft de jongeren, dat zijn ook niet de duurste woningen natuurlijk. Voor projectontwikkelaars is het natuurlijk uh, toch een probleem dat ze, dat ze niet genoeg geld kunnen uh, genereren, zeg maar. Of... Ja, en daarom is er in het uh, in het coalitieakkoord afgesproken dat er een verdeling komt... Voor sociaal, middelduur en vrije sector van 30, 50, 20. Als je praat over percentages. En dan zie je. Al... 30 sociale woningbouw. Hè? Ja, 30% sociaal, 50% middelduur en dan 20% vrije sector. Is het alle locaties? Maakt het niet uit waar dat is in Zandvoort? Nou, het kan uitgedeeld worden. Hè? Dat... Ja, kijk, om Ruken nog maar even als voorbeeld te nemen. En daar is nu de bedoeling om dat 100% sociaal te doen. En in de Raad is er ook een discussie geweest. Als je daar nou 100% sociaal doe, doet, heb je dan iets meer, ik eh, zou maar zeggen beweegruimte op een andere locatie okay. om daar misschien wat meer middelduur of sector uh, te doen. Ja. Nou, dat, dat, dat is een afweging die je dan ook per keer moet maken. Ja. Een voorbeeld waarom je bijvoorbeeld eerst een, die discussie goed wil voeren. Mm -hmm. In 2021 is gezegd we moeten, we moeten niks, maar uh, het zou mooi zijn als er in eind 25 600 woningen erbij zijn in Zandvoort. Gaan we dat halen? Dat zou over anderhalf jaar zijn. En, ja, uh, ik... uh, ja onder andere. Ja. Ja. Nou ja, de tijd schiet op. Um, we zijn wel bezig met een aantal grote projecten uh, om, een, om een slag te maken. Curidex is daar het voorbeeld van. Dat is ja. ongeveer de helft van dat aantal woningen. Um, ik denk dat 25 heel ambitieus is. We, we richten er ons nog steeds op. Maar um, er moet wel heel wat gebeuren. Nog wil je dat gaan halen. Dus ik denk dat het iets later hoort. Ja. Wil je dat totale aantal halen. Ja, begrijp ik. Ja, ja. Dat, het Curidex terrein, uh, daar zitten nu nog uh, Oekraïense uh, vluchtelingen. Uh, tot wanneer blijven die daar? Is dat bekend? Er zijn in ieder geval afspraken gemaakt over de... De periode dat ze daar zitten. Volgens mij is dat nu nog een jaar, maar dat hou ik even te goede. Want ja. de collega Hendricks heeft dat in zijn portefeuille. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar je zult begrijpen dat er een afstemming komt tussen het verblijf van de Oekraïners ja. en stadwoningbouw. Ja. Dus dat ja, ja. onderling in het college hebben we daar natuurlijk veel contact over. Ja. Want de projectgroep die daar ook mee bezig is, daar, hè, die heeft een. Bronbrief, maar toch een brief gestuurd, waarom het niet wat sneller kan allemaal. Want die ontwikkelingen, is het gebied nou ontwikkeld, zeg maar, we weten wat er komt. Ik zag een mooie tekening. Maar er zijn op tekeningen en, en, en grote lijnen is dat wel uh, bekend. 300 woningen? Ja, 300, 350 woningen in, in 7 blokken zou dat moeten komen. Uh, waarbij Prewonen, de Warner Corporatie, daar twee van heeft. En um, ook daar zijn een aantal uh, belangen die elkaar tegenkomen. Dus er zitten gewoon nog bedrijven die, die heel goed ja. draaien. En die zeggen, ja, als ik hier wegga, wat betekent dat ja, voor mij? Tuurlijk, tuurlijk. Zoals jullie misschien wel weten, zijn er een aantal loodsen waar opslag in zit. Ja. ook daarvan wordt gezegd ja, als wij die loodsen niet meer hebben waar komen dan onze inkomsten vandaan nou, dan kan je zeggen dat die komen dan uit de verhuur van uh, woning appartementen um, maar ook daar zit een rekenexercitie achter van, ja, wat betekent dat dan precies en mm. uh, onderling, en omdat er veel partijen bij betrokken zijn moet dat uh, goed worden uh, uitonderhandeld mm. de gemeente heeft daar zelf geen grond op dit moment hè. we hebben geen grondexploitatie lopen maar gezien het belang daarvan hebben we, heb ik ook gezegd en daar gaat die brief ook over van, ik vind het zo belangrijk dat ik daar wel veel aandacht aan wil besteden en ik praat ook regelmatig met ze. Die uitgewerkte plannen moeten er eind van dit jaar zijn, het laatste kwartaal van 2020? Ja, de, de, zo snel mogelijk in ieder geval. En, uh, kijk, waar het nu om gaat is van is er een duidelijk beeld van wat betekent het nou financieel? Hm. en uh, hoe, gaat dat, uh, hoe kunnen we daar verder stappen in ondernemen? En Ik zeg inderdaad we, omdat het natuurlijk aan de... Uh, andere kant uh, bestuurlijk en inderdaad uh, besluiten om te worden genomen. Ja, ja. uiteraard. Ja. Uh, laten we even hebben over uh, de oplopende kosten, ook voor uh, de projecten, zeg maar. Nou, dan heb je het even over uh, de, de, materialen, de, de materialen, de waterpontang. die is gewoon duurder geworden. Waterpontang natuurlijk. is zeker <laughs> bijvoorbeeld. Nee, maar het, het, het, de kosten worden natuurlijk we steeds hoger. Nee, nee, zo hoog. Maar uh, uh, is dat een probleem? En, en dan ook door de stikstofproblematiek daaraan verbonden. Uh, dat zorgt ook voor vertragingen of valt dat mee? De stikproblematiek um, zorgt in ieder geval voor een hoop uitzoekerij. Uh, dat kan soms snel gaan als het heel duidelijk is van wat gaat er weg en wat moet er komen. Um, wat betreft de kosten, ja, daarom moet er ook wat tempo gemaakt worden. Want elk half jaar dat je wacht gaan de kosten omhoog uh, op dit moment. Um, gewoon omdat de loonkosten stijgen, ook omdat de materiaalkosten stijgen. En omdat uh, ja, daardoor ook een soort schaarste ontstaat in de, in de realisatie, um, ja, stijgt ook zin, in. In een soort marktwerking uh, gaan de prijzen ook omhoog. Hmm. Dus ja, lang wachten is een, uh, een kostbare affaire. Extra probleem ja, ja. yeah. En dan hebben we natuurlijk Duimwachter nog. Ja, Duimwachten. goed uh... Duimwachten. Ja, ja, zeker. Ja, ja, nee, ja die dan... hebben we ook nog. B ja, bela bela bela bela <lacht> belangrijk project, maar ik begreep dat daar ook weer een rechtszaak over loopt. Ja, ja. Van, van Grande Rado. Ja. Uh, dat kan ook weer voor vertraging zorgen, zeg maar. Want die, die huizen zijn al verdeeld. Maar die mensen moeten steeds langer wachten op, uh, ja. op, op, een, op een huis, natuurlijk. Op een appartement. Ja, het is een project waar wij uh, ook tijdelijk uiteraard, uiteraard bij betrokken zijn. En dat is zo. Uh, aan de andere kant uh, vind ik het wel. Een, uh, uh, uh, ik heb ook in, in de Raad al eens wat opmerkingen over gemaakt we hebben gewoon in Nederland het zo geregeld dat op elk besluit en uh, elke vergunningverlening is een procedure mogelijk um, en dat uh, heeft ook een, een, een functie, zodat iedereen daar zijn uh, licht over kan laten schijnen en eventueel bezwaar kan maken. Ja, dat heeft tijd nodig, hein? absoluut. Um, het, het, het voordeel van is wel als er eenmaal een besluit is genomen. Um, uit, uit juridisch oogpunt. dat ook duidelijk is hoe het verder moet. Ja, maar bijvoorbeeld bij zo'n rechtszaak. ik kan me voorstellen dat ze helemaal doorgaan door de Raad van State. Dat kan ja. Dan, dan, ja, dat kan. En dan, dan ben je helemaal uh, drie kwart jaar verder, ik noem ja, ja, zeker. Ja, absoluut. Dat ja. zou jammer zijn, natuurlijk. Hè? Ja, als het een vertuiging oploopt, oploopt... Uh, ook in het licht van de behoefte aan woningbouw. Ja. Uh, is dat heel erg jammer. Ja. Uh, aan de andere kant. ...wil ik er wel waarde aan hechten dat die procedures er zijn. Natuurlijk omdat nee, het dat, langer ja, duurt. Ja, ja, ik vind ja, ja. het wel goed dat er mogelijkheden zijn om je bezwaar te maken. Ja, ja. Uh, ik, we gaan even naar het uh, uh, Menezi Rukkert. He? Dat wordt ook een belangrijk project voor uh, betaalbare woningen waarschijnlijk. Ja. Uh, kun je een beetje aangeven welke tijdslijn dat uh, gaat gebeuren? ja. Uh, wat we nu uh, aan het doen zijn is een gesprek voeren met de woningbouwcoöperatie... ...met Prewonen, die is ook genoemd in het, in het stuk. Zij zijn de ontwikkelaar, hè? Ja, beoogd... Moet ik even juridisch uh, zo um, zeggen. Um, en wat ik heel belangrijk vind. En dat is ook gezien de ligging van de meneesje. Denk ik ook uh, goed te doen. Is dat we hier in, in, in zwaar, uh, een zwaar en een intensief project uh, in gaan zetten voor participatie. En de aantal omwonenden heeft me al benaderd bij de raadsvergadering die toen uh, daarover ging. En ik heb ook gezegd um, in de beantwoording op de vragen van dat is een van de eerste punten die we gaan aanpakken. Die participatie gaan we snel inrichten. Mm -hmm. um, we hebben het bedoeling om dat vlak na de zomer een eerste bijeenkomst over uh, te gaan beleggen. We willen daar de buurt ook uh, over informeren. Deze dagen eigenlijk. Er zijn wat ontwikkelingen waardoor het iets minder makkelijk gaat, moet ik eerlijk bekennen. ...maar dat is wel mijn opzet. En Welke ontwikkelingen Nou, een aantal mensen heeft gezegd... ...nou, wij willen dat proces inzetten... ...en met, u, met de gemeente in contact blijven. En die groep is een beetje uit elkaar gevallen. Het is niet meer heel duidelijk... van ...wie is nou de woordvoerder of woordvoerster. Dus daarom ben ik blij dat ik hier zit... ...om dat ook te kunnen zeggen. Dat we dan na de zomer daarmee kunnen beginnen. Oké, nou, het is een belangrijk periode... zondag, dat is heel duidelijk. Ja, ik zie hier de planning... ...2025 startbouw, maar dat is voor... Dat is, dat is uh, de, nu de, de planning van de okay, ja, ja, ja, het hele In Het derde kwartaal krijg je de bewonersbijeenkomst. Ja. Dat uh, zal uh, na de zomer zijn, neem ik. Ja, ja, ja, ja. En het vierde kwartaal is uh, de kader voor het verdere uitwerking. Het programma van eisen ja. voor de leefomgeving. Ja. En daarna uh, kan uh, er gebeuren. He, voor, voor ja, we de hebben de startnotitie gehad inderdaad. Daar ja. uh, is in grote lijnen aangegeven, nou welke kant willen we daarmee op? Dan komen we in de zogenaamde definitiefase. Ja. Uh, Excuus voor alle deze termen. <laughs> uh, maar dat, dat, weten we, dat dat betekent wel dat je een definitie kan geven van wat willen we nou precies. En in, dat, in die procedure, in die timing zit ook de participatie. Ja. Dat we aan het einde van het jaar inderdaad kunnen we ja, ja. zeggen, nou, dit gaan we doen. Ja. En dan kunnen we daarmee aan de slag. Nou, we kunnen nog heel lang doorpraten, bijvoorbeeld ja. over de. Nou ja, <lacht> <lacht> wij hebben ook andere dingen te doen. Nee, maar uh, we kunnen het bijvoorbeeld hebben over de Zuidboulevard... beurt maar Dat doen we allemaal nu niet. Dat, dat komt nou, dat, later. Mag ik daar nou één ding op nou, om... nou één, één ding ja, mag ik graag. Doen, We hebben uh, donderdag hebben we daar een uh, schitterend kunstwerk. Uh, geopend, als je dat uh, zo mag zeggen. Um, dat is de afsluiting van de werkzaamheden aan de Zuidboulevard. Ja. We zijn heel druk bezig om uh, plannen te ontwikkelen, verder te ontwikkelen over de Middenboulevard. Ja. Um, ik heb ook met een aantal vertegenwoordigers van de paviljoenhouders uh, gesproken, om te zeggen, nou daar zijn we ook echt uh, intensief mee bezig. Dat heeft ook connectie met de Badijsplein ontwikkelingen, um, maar dat is nu zeer in de, ja. in, nou, in de voorbereidende fase om daar echt stappen in te nemen. En en daarna, daar hebben we de Raad ook over ingelicht. Ja, daarna komt de Noordboulevard aan de beurt maar dat, een, dat duurt nog heel even. Hè? Dat duurt nog heel uh, even. Nou en dat, dat is ook een ander verhaal eigenlijk. Ja dat begrijp ik. Dan, gaan dan we kom dan ik het om... graag een keer vertellen. Ja nee, absoluut. Nee, dan, ja, je bent van harte welkom. <laughs> nou laten we positief afsluiten. Want, uh, nou, ik vond het ook heel positief. Ja nee. Er gebeurt veel. Ja gebeurt nee. Veel. nee dat, ja. Ja, je zou het bijna niet zeggen. Maar er gebeurt toch een hoop. Ja. ja, nee, ja dat het is goed een... dat je het hier komt uitleggen. Nee laten we sowieso positief afsluiten. Want ik denk nog een paar maanden. En dan wordt de flets bij de watertoren opgeleverd. Ja, zeker, ja. dat is echt een uh, schitterend project. Ja, nou, dus en gaat het... de Watertoren zelf? Uh, uh, ook daar loopt nog een uh, procedure. Dus daar, uh, eind van de maand uh, zal er nog een commissie uh, zich over buigen van wat er nu speelt. Ook uh, gezien de bezwaren uit de buurt. Mm -hmm. uh, maar zo snel mogelijk, in ieder geval, als daar een uitspraak over, uh, ja. een, een positieve uitspraak over is. Ja, ja. Nou jan -Jaap, je, je hebt het hartstikke druk. Begrijp ik. Ik uh, wens je enorm veel plezier met je vakantie. Dank jullie al, wel. Dan je zeker. Vakantie. Uh, uh, en jullie ook trouwens. Ja, dankjewel. <laughs> We gaan afsluiten. En, uh, Pim Grovel onze technicus van vandaag heeft de muziek klaarstaan als het goed is. Dit is ZFM. voor I left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have. ...voor je ook van ABBA, ja. natuurlijk, kennen we allemaal. En uh, ja, dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Absoluut, ja, ja, want daar speelt ABBA ook een uh, grote rol in. Een uh, grote rol, uh, ja. ja. We hebben aan de lijn, als het goed is, Charlotte Diependal. Ja. Goedemorgen, Hallo, Charlotte. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En, uh, Charlotte, goedemorgen. Is, Charlotte is van uh, Fever, eh, toonaangevende wereldwijde platform... ...voor het ontdekken van live entertainment. Ja, ja dat klopt. Ja, Dat heb ik uit mijn hoofd geleerd. <laughs> dus, en en jullie, uh, jullie organiseren de Candlelight concerten. En ja, de klopt. Candlelight concerten zijn, we... zijn vorig jaar ook al geweest in Zandvoort, hè? Ja, ja klopt. Volgens mij hebben wij vorig jaar ook een beetje contact ja, klopt, met elkaar Ja, klopt, ja. Ja. Uh, ja, dat klopt. Ja, we zijn, vorig jaar zijn we uh, begonnen met uh, de Candlelight concerten op Zandvoort. En dat was een groot succes. Dus uh, dit jaar zijn we er zeker weer. Hartstikke leuk. En uh, jullie komen uh, ja. volgende week, hè? Tenminste over twee weken. Nee, twee weken. Ja, 28 ja juli weken. En 29 juli komen jullie. Klopt. Bijna euh, bij paal 69. Ja, bij paal 69 inderdaad, in het zuid uh, ja. Aanvang 10 over half 10, want dat heeft te maken met de ondergang van de zon, denk ik. Ja, klopt. klopt ja, klopt, want dat eh, is wel ja. heel uniek natuurlijk. Dat je op het strand zit en dat dan de zon ondergaat, en dan met een klassiek concept. Geweldig. En met een strijkkwartet. En, uh... en een strijkkwartet natuurlijk. Dus. En, ja, en dus honderden lampjes. Hè? Hartstikke leuk, ja. <laughs> oh, ja, ja honderden ledskuizen. En, led -kaarsen. en de, eerste, de eerste dag is de vierjarige tijden van Vivaldi. Die hebben jullie volgens mij ook vorig jaar gedaan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat hebben we vorig jaar ook twee gedaan. En uh, ja, uh, het, het unieke ervan is natuurlijk dat je dan op het strand zit. De prachtige vierjarige tijden van Vivaldi hoort. Met een ondergaande zon en... Het zijn niet eens honderden lesbischers, het zijn echt duizenden. Ook duizenden ledkaars. zelfs, kijk eens. Ja, duizenden. Ja, dat is belangrijk. Ah. Ja, nee, inderdaad. Ja. ja. Nou, het moet niet ja. regenen, want dan heb je geen ondergaande zon natuurlijk. Maar, nee, maar daar gaan we niet van uit. We gaan uit van een prachtige zonsondergang. Die Precies. zijn er veel. Ja. En het duurt een uur, hè? Dat ja, zijn positief. Het duurt een uurtje, inderdaad. Het duurt maar een uurtje. Dus uh, in principe is dat, ja, uh, dat maakt het wat toegankelijker voor mensen in plaats van dat het een, uh, een fit is van vier uur. En uh, je kan natuurlijk van tevoren gezellig een drankje komen doen. Ja, um, ja dit is een hele bijzondere sfeer. En een dag later, op 29 juli is het de beurt aan een tribute aan ABBA. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Ja, dat is uh, eigenlijk iets moderner, om het maar zo te zeggen. Maar met, dezelfde, met hetzelfde uh, uh, uh, uh, strijkortest? hetzelfde strijkortest, ja. Ja, ja, ja. ja. ben ik wel ja, ja, die zijn ja. heel divers. En ze spelen alleen maar nummers van ABBA dan? Um, ja spelen nummers van ABBA. En um, uh, ja, dat is dan weer natuurlijk iets heel anders dan Vivaldi. Want dat kan je ja. eigenlijk natuurlijk als iets wat, ja, um, wat meer uh, ja, ouderwets wil ik het niet noemen. Maar dat is toch iets wat, wat, wat, wat op een andere manier bekend is dan ABBA. Mm. Dus meestal trek je dan toch ook weer een ja een publiek aan, wat misschien niet zo snel zou gaan naar een klassiek concert, mm -hmm. maar dat dan toch denkt van, hé, hey, ja, Abba. En dan zie je ook echt de mensen tijdens het concert natuurlijk ja. gewoon, uh, ja, uh, meezingen. Ja, dus dat e is wel heel erg leuk. enorm bekende nummers allemaal, natuurlijk. Ja, um, ja. Jullie ja. hebben, uh, jullie zijn eigenlijk uh, al lang bezig met dit soort uh, uh, concerten, zeg maar. Dat, dat doen jullie niet ja. alleen in voor natuurlijk, want jullie gaan ook naar Haarlem in oktober. Klopt. Maar jullie doen het eigenlijk ja. wereldwijd, hè? klopt dat? Ja, Klopt, ja, we zijn in uh, 2019 zijn we begonnen wereldwijd. En we zijn eigenlijk uh, twee jaar geleden begonnen in Nederland. En we zijn over, ja, over een paar maanden zijn we al in acht steden actief in heel Nederland. Dus dat zegt wel iets over. Uh, nee ja, dat dus is toch uh, wat interessant is voor heel veel mensen om langs te komen. Abs absoluut, ja. en dan uh, doen jullie ook uh, Queen en Coldplay en Ed Sheeran. ja, uh, ja de... weer uiteenlopend. ja, maar we hebben zelf dagen dat we uh, ook nog uh, een jongere, echt een nog jongere generatie proberen aan te spreken. en dan hebben we zelf nummers van Taylor Swift of Justin Bieber. ja ja. Uh, dat is wel heel modern natuurlijk. K-pop, uh, zag ik ook dus staan. We hebben een heel divers aanbod. Ja, hartstikke leuk. Maar jullie hebben die rechten, dat mogen jullie allemaal gebruiken. zo, of... ja. Dat wordt... ja, nou ja, het is muziek die uh, gecomponeerd wordt weer door onze oh, ja. eigen, uh, ja, eigen artiesten. En uh, ja, het is, het, het, het is heel bijzonder. Ja, dat kan ik me voorstellen. ga het nog een keer lang. Ja, nee, dat zou best wel kunnen dat ik dat doe. Ik zie uh, op uh, internet, uh, kan, je, kan je de, de stad kiezen waar je, waar je het wil bekijken. En dat, is, dat, zijn, ja. dat zijn bijna 100 steden. Meer, meer ja, wel, ja, dat zijn meer dan 100 steden waar we inderdaad op dit moment uh, aanwezig zijn uh, over de hele wereld. Geweldig. Daar zijn we ook best wel trots op. Het ja. is niet allemaal ja. hetzelfde orkest, hè, neem ik aan. Nee nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee, we hebben natuurlijk in, in meestal in de landen zelf uh, uh, zijn we met uh, een aantal artiesten uh, die dan meerdere keren voor ons optreden. Mm -hmm. En ja, soms gaan we ook natuurlijk internationaal uh, worden ze dus dan reizen van een andere uh, stad naar een heel ander land. Maar uh, het zijn uh, hele uh, vaak ook uh, jonge en internationale artiesten. Oké. Okay, dus wat, uh, wat me opvalt is dat Zandvoort daar niet bij staat. Dus nou weer jonge. Uh, Sandvort. Staat daar niet bij? Sorry? Staat in de, in, als je je stad wil kiezen, staat Zandvoort daar ja. niet bij. Saragossa is, oh, is wel. Wel. Saragossa en Zurich is de ja. laatste. ja, ah, maar in ieder geval is het 28 en 29 juli. Wat ik m, ja. vraag je is dit nou een Nederlands initiatief? Of, waar komt dit initiatief vandaan eigenlijk? Uh, nee, het is eigenlijk een initiatief uit Spanje, dus ons hoofdkantoor zit in Madrid. Okay. Oh, okay. Um, maar goed, we zijn twee jaar geleden uh, begonnen huh. in Nederland en uh, we hebben een Nederlands team en uh, ja, ik ben al twee jaar lang eigenlijk heel druk bezig om Viever uh, een groot succes te maken in heel Nederland. Ja, en, dat ja. gaat best en dat gaat de go goede kant op in ieder geval. Ja, dat nou, gaat zeker. Zolang de mensen kunnen uh, inspireren en motiveren Ja, we begrijp ik. Ja. En een kaartje ja. kost 25 euro heb ik gezien. Uh, ja. Waar kunnen ze dat bestellen? Op Fiverr platform? Ja, op onze, Sorry. ja, klopt. Op onze website www.feverapp.com En uh, ja, je kan onze app downloaden. En via onze app word je eigenlijk uh, heel erg gemaakt in het kopen van tickets. Uh, we hebben verschillende rangen ook in Kaartje. Okay. Dus um, de prijzen variëren meestal ongeveer van 19 tot ongeveer 48 euro. Leuk hoor. Daar kun je een Ja. in maken. Ja. Ja. Kom je er volgend jaar in stond voor terug of niet? Ik uh, neem aan van wel. Ik neem aan dat dit jaar nog groter succes wordt dan vorig jaar. En dat we. Volgend jaar met nog meer concerten komen. Hadden we, vorig, hadden we vorig jaar een soms ondergang, denk het wel, hè? Ja, dat was ja, wel mooi, ja. Jaar was het wordt zeker mooi voor het ondergang. Vorig jaar hebben we twee concerten gehad. En dit jaar mogen we er zelfs vier hebben. Dus daarom zeg ik, ik reken op dat we volgend jaar gewoon naar, uh, nou laten we zeggen, zes op acht concerten gaan. Ja, nou oh, kijk eens aan. Ze gaan ja. ja. toch helemaal. Yeah. Nou ja, pa pa paal 69, uh, uh, iets ja. verder dan uh, Afana, denk, ja, uh, ja. denk ik. Ja, je hebt bij Afana iets doorlopen, denk ik. Ja, klopt. En dan kom je ja. er. Dus, uh, nou Charlotte, hartelijk bedankt. Ik uh, wens je ja. heel veel succes. Uh, mooi weer en een mooie zonsondergang. En, ja, uh, hartelijk dank. Uh, en ik dan hoop jullie graag te zien. Ja, nee, ja. Uh, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Dus hartstikke bedankt in ieder geval. En een fijn weekend nog. Hè. Ja, is goed. Dat dank is Charlotte. je wel. Dag. Weekend. Bye bye. Dank je wel. Doei. Dag. Oh, dat was bijna weer Alba. Oeh, dat scheelt weinig. Nou ja, nou ja, die kan je niet vaak genoeg horen natuurlijk. Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar. Laat me horen. Het ZFM radioprogramma dat u elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 op de hoogte brengt van alles wat er in ons mooie dorp gebeurt. Hé hey Ger. <laughs> Ja, dit is uh, Electric Light, Electric Light, Light Orchestra, ja. ik dacht eerst dat de VPRO was, want zo begon, begint hij ja, natuurlijk. Ja, begint het wel, maar het is toch wel een lekkere muziek. Het is hartstikke lekkere ja. muziek uh, Hans. Tegenover ons zit uh, Peter Tromp van de ondernemersvereniging Zandvoort, welkom Peter. Dankjewel, uh, goedemorgen. Want wij, kamen, wij kwamen elkaar tegen in het dorp. Ja. En jij zei, dat is niet, moeilijk, is niet zo moeilijk, hè? Nee, dat is niet zo moeilijk. Ja, dat was voor kaas uit Trump, hè? Ja, toevallig, heel toevallig. Ja, ja, ja. Maar uh, toen zei jij mij: van, uh, We hebben wel wat nieuws ja. te ja. melden. Ja. En dat ging over tuien. Toen moest ik even goed nadenken wat zijn tuien. Maar nou, tuidraden. Tuidraden, sorry, ja, ja. Tuidraden. tuidraden. Vertel. Uh, onder andere, we ja. zijn met een aantal projectjes bezig, waaronder tuidraden. Uh, ik ben als ondernemer begonnen in uh, 1981. Lang geleden? Heel lang geleden. Vorige eeuw. En toen hing het hele dorp eigenlijk van... Uh, met touwtjes aan elkaar vast? Nee, oh. met, met die mooie kabels aan elkaar vast. Oh, die kabels, ja. Oh, ja. En die kabels werden niet alleen gebruikt voor het ophangen toen de tijd van de sfeerverlichting, maar ook in de zomermaanden om zogenaamde seizoendecoraties aan op te hangen. Dan moet je denken aan bloembollen, aan ballonnen, aan uh, paardenvloedjes, uh, dat soort werk. En uh, er heeft zich in de loop der jaren 80, 90 niemand meer op bekommerd. Al die panden werden in de loop der jaren de afgelopen 40 jaar verbouwd. Werden opnieuw gestukt. De draden werden losgemaakt omdat het in de weg stond. Werd vervolgens niet opgehangen. En uh, wat resulteerde in het feit dat er uh, van de veertig die er hingen. ...er uh, buiten de Kerkstraat... ...waar de sfeerverlichting wel aan opgehangen wordt. Uh -huh. Dat is de enige. De rest gebruiken we de lantaarnpalen in het dorp. De Halterstraat en de Grote Krocht... ...een, uh, een beetje... ...armoedig uh, uh, aanzicht gaven. Eén draadje, dan uh, zes panden niks... ...en dan weer een draadje... ...en dan hield het uh -huh. mee op. Dus wij hebben... Uh, ...als OVZ het initiatief genomen... ...samen met Economie Tourisme... ...van de gemeente uh, Zandvoort... Om te zorgen, in ieder geval een poging te wagen, om dat weer voor elkaar te krijgen. Maar de tijden zijn anders als in 81. Ja. Vooral de wetten zijn anders. Mm -hmm. Dus dat betekent uh, dat je een taak op je neemt om. ...alle ondernemers aan te spreken. Niet alleen de ondernemers, maar vooral de eigenaren van de panden. Want je hebt toestemming nodig om daar een beugel in te boren... Oh ja, ja. ...om daar een draad aan op te hangen. Nou, dan beginnen we bij de Haltestraat aan het begin. Daar hebben we Issy Paris, de eigenaar van dat pand, zegt geen enkel probleem. Vervolgens gaan we naar de overkant. Ja, daar zijn ze bij jou. Ja, daar nee. zijn ze bij jou, Ger. Ja, ze zijn bij en mij En vervolgens zijn okay. ze, gaan we naar de overkant en daar zegt de vereniging van eigenaren we willen het niet hebben. Oh. We moeten natuurlijk ook een beetje gemiddelde afstand hebben in die straat. Mm -hmm. ja. Dus dat was eigenlijk een hel of een job ja, om dat voor elkaar ja. te krijgen. Ja. En uh, het is nog niet helemaal naar mijn zin, maar we hebben in ieder geval nu een half jaar verder wel uh, bereikt dat met ingang van 8-9 augustus zowel de Kerkstraat als het Kerkplein als de Haltestraat maar ook de Grote Krocht voorzien worden van vlaggenlijnen voor de Grand Prix. Daar beginnen we mee dit jaar. Er zijn dus extra vlaggenlijnen aangeschaft om de rest van de tuidraden, de nieuwe tuidraden die bevestigd zijn, ook te voorzien van vlaggen. En met ingang van volgend jaar is het eigenlijk de bedoeling, en daar hebben we dus nog wel even tijd voor, om daar... Uh, want het moet ook gefinancierd worden allemaal. En als je weet wat het huren kost van uh, twee man personeel voor twee dagen met hoogwerkers erbij. Ja, dan, als ja. je weet hoe moeilijk het is om daar een vergunning voor te krijgen. Hmm. Is de kans niet, niet groot als die tuinraden daar hangen, dat er hangen? Uh, want er komen vrij grote uh, vrachtwagens. Door de uh, uh, Halterstraat elke morgen. Overal is rekening mee gehouden En in de vergunning die we hebben gekregen staat dat de hoogte van de tuidraad. minimaal 4 meter en 25 centimeter moet zijn. Mm -hmm. En de meeste hangen op 4,5 meter. Okay. Dus daar is, echt, uh, er is geen vrachtwagen die een tuidraad stuk kan. En het zijn stevige kabels. De beugels zijn stevig. We hebben toestemming van alle bewoners gekregen. En uh, het is een, een fors project geweest, maar we kunnen in ieder geval voor de komende 20, 30 jaar ja. weer Dat is voort. belangrijk, belangrijk, ja. absoluut. Ja. Ja. Uh, je had nog meer nieuws te melden? Ja, dus ik hoor ja je. zeker. Uh, corona heeft ervoor gezorgd dat het bekende fenomeen. Uh, uh, Onder andere georganiseerd door de OVZ zijn de, de jaarmarkten, braderieën, mm -hmm. uh, niet meer door konden gaan. En uh, er is dit jaar een voorzichtig begin gemaakt. Er heeft zich een firma in Rotterdam, de firma Marbo, opgeworpen. En heeft contact gezocht met de gemeente Zandvoort buiten het OVZ om... En ik vind eigenlijk dat economie toerisme mij had even moeten bellen van... Peet, uh, jullie hebben het altijd georganiseerd... Wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie van dit bedrijf? Dat is niet gebeurd. Ze hebben voor drie keer vergunning gehad. Ze hebben nu twee keer gestaan. Kleiner, veel kleinere mogelijk. Kleiner, 70. Ja, ja. Maar uh, wij streven niet naar uh, kwantiteit ten aanzien van het houden van jaarmarkten. Maar wel naar kwaliteit. Hm. Of Marbo daar de juiste uh, bedrijver is, vragen wij ons af. We hebben inmiddels contact gezocht met Local Concept. Een bedrijf uit Haarlem. De polder, die de jaarmarkt in Heemsteden organiseert. Ja. En dat met een hele ander uitgangspunt doet, wat ons als OVZ, bestuur als OVZ, veel meer ligt dan dat Marbo het doet. Wat is het belangrijkste uitgangspunt nou, van hen dan? Het uitgangspunt is meer uh, kwaliteit. Het uitgangspunt is geen. Zes kramen met hoeslakens. Ja, ja, ja, ja. Geen acht kramen met lederwaren. Mm -hmm. En uh, hoe meer, hoe beter. Nee, we willen differentiatie hebben. We willen uh, uh, gezellige muziek erbij hebben. We willen een mooie draaimolen voor de kinderen. We willen steltlopers erbij hebben. zo. En dan gaan we weer bouwen naar... vanaf 70 naar 100, <coughs> 150 kramen. Er is ook vraag vanuit de ondernemers in het dorp. Vooral de retailers... Om te kijken of het mogelijk is om weer een kerstmarkt te organiseren. Mm -hmm. Dus wij zijn nu in gesprek met dat bedrijf. Gaan in september naar uh, Economie Toerisme. Mm -hmm. En uh, gaan daar vastleggen of we een kerstmarkt kunnen houden en voor het volgend jaar. Eventueel uh, drie jaarmarkten met een kerstmarkt er Zijn in het verleden ook wel uh, kerstmarkten geweest? Er zijn in het verleden kerstmarkten geweest, maar heel kleinschalig. Ja, echt ja. alleen rondom het Raadhuisplein. Okay. En het hoeft niet te groot te zijn, want je moet apart blijven. Mm -hmm. En we willen het eigenlijk geen kerstmarkt noemen. We willen het een uh, winterver noemen zodat je ook kan zeggen, nou, het hoeft niet speciaal in december. Want dan barst het van de kerstmarkt. Ja. Ja. Je heel veel concurrentie. Ja. Dus we dachten eigenlijk aan zondag 26 november om een winterver te houden. Dan okay. kun je Mooi. ook een beetje sindickeluis meepakken. Ja. Een stukje muziek erbij. Ja. En uh, kijken of we dat weer uh, op kunnen pakken. Leuk hoor. Ja, goed. Goeie zaak. Even en, terug naar, uh, naar het ja. Raad uh, We zien uh, daar een ingepakt uh, muziekpaviljoen staan. Hoe, hoe lang uh, blijft het nog ingepakt? Uh, het is de bedoeling dat het een soort Sinterklaas cadeau wordt <laughs> en dat de burgemeester op 5 december het uit gaat pakken, ja. denk ja. ik. <laughs> maar uh, uh, de je weet het is een beetje ongunstig ja. gekozen, ze hadden wat eerder moeten beginnen ja, misschien wel, hè? Ja. en dan gewoon midden juli als echt het seizoen begint in al zijn pracht en praal. Het is altijd een prachtig ding geweest. Ja. Uh, er zijn heel veel meningen over het muziekpaviljoen. Nou, dat weten we allemaal. Ja. Het heeft ook te maken met de herrichting van het Raadhuisplein. Gaan we het wel verplaatsen, gaan we het niet verplaatsen? Al die discussies, nu al jarenlang, heeft ervoor gezorgd... dat de laatste jaren er hoegenaamd geen onderhoud is geweest... aan het muziekpaviljoen. Nee. Dat is van ijzer... Dus dat betekent, met, in een dorp als Zandvoort, met zout ja. en wind, ja. Ja. dat het dat ook dus werd, op een gegeven moment gevaarlijk werd. Want op, de praten. Ja. aan de bovenkant van het plafond gingen lossen. En momenteel ja, ja. worden geschilderd, hè? Het is eigenlijk... helemaal. En uh, ik heb even gekeken van de week, maar uh, je weet niet wat je ziet, want oh, het ja? ziet er weer uit als nieuw. Geweldig. Dus aan de politiek te beslissen wat de toekomst is van het muziekpaviljoen. Waar ik wel blij mee ben, is in ieder geval uh, dat ze gezegd hebben: van we kunnen het niet zo laten verpauperen. Er moet wat gebeuren. Dus ik verwacht toch... Ik ga er morgen even over bellen. Want we hebben straks bouwvakvakantie. En dan kan het niet zo zijn dat het vijf weken nog ingepakt blijft staan. Nee, dat laat me ook. Nee. Nou. Dus uh, kijk of we het voor elkaar krijgen deze week. Om hem open te stellen. Precies. Ja. En, ja. Dan en dan voor de vakantie uh, Ja. En ja. dan voor de vakantie dat het er mooi uitziet. En je vertelde, je vertelde, een prachtig ja. fotomoment. is. Ja, dat het. vertelde ik ja. net. Hè? Dat er heel ja. veel mensen... Uh, Duizenden die... Uh, ja. In het muziekpaviljoen staan en dan uh, vanaf de kant van Albert Heijn of van het kruidvat met het raadhuis op de, achtergr op de achtergrond foto's aan het nemen zijn. Is en het, dat. Is, het blijft natuurlijk een prachtig plaatje. Ja. Zeker. Het blijft eeuwig zonde dat de raad toen de tijd heeft besloten met de verbouwing van Albert Heijn en het nieuw inrichten van de bushalte. Om het raadhuisplein te gaan gebruiken als rotonde mm -hmm. voor de bus om in de goede richting weer weg het dorp uit te rijden. Ja. Op het moment dat dat gebeurde... hebben wij als organisators van kleinschalige muziekfestivals... niet meer de mogelijkheid om het muziekpavillon te gebruiken... Okay. waarvoor hij oorspronkelijk ja. is bedoeld. Ja, ja, ja, ja. Want, je kan hem niet afsluiten. Je kan hem niet afsluiten. Nee, nee, nee. En als je dat wel doet... moet je twee maanden van tevoren Connection waarschuwen. Goh, ja. De grote festivals hebben daar natuurlijk ook mee te maken. Dat het hele dorp wordt afgesloten. Ja. En dat geldt straks natuurlijk ook weer... voor de, voor de braderieën, voor de jaarmarkt. Ja. De vroegere jaarmarkt in de jaren uh, 2000, 2015, uh, uh, 16... die gehouden werden... We sloeg een oppervlakte van 150 tot 200 kramen. Ja, heel veel, grote, heel grote markten, veel ja, kwantiteit. Ja. Maar dat betekent dus ook dat het hele dorp werd afgezet. Ja. En dat connection dus ook niet met de bus op de bushalte kon komen. Ja, precies. Dan is er is nog een andere discussie over de toekomst van, de, van het muziekpaviljoen. Dat zou misschien helemaal weggaan dan. Ja. Nou, we hebben het er net over gehad. En uh, die discussie ligt nog steeds open. En heeft alles te maken met het opnieuw inrichten van het ja. Raadhuisplein. Ja. En het Raadhuisplein is een prachtig plein. Het heeft één nadeel. Er zijn vijf straten die op het Raadhuisplein ja. afkomen. Ja, dus uh, om daar echt een evenementenplein van te maken, is ook moeilijk. Want dan heb je een grote open ruimte midden op zo'n plein die hooguit vier tot vijf keer per jaar gebruikt wordt... als ja. zijnde groot evenement. Ja. Een hele grote tent neerzetten om een concert te houden... gebeurt niet meer als vier, vijf keer per jaar. Nee. Moet je daarvoor zo'n plein helemaal om gaan bouwen... tot een evenementenplein? Die discussie legt er... wat gaan we doen met het afsluiten van de Haltenstraat, heeft er ook mee te maken. Er zijn stemmen in het dorp die zeggen... jongens, we kunnen pas één keer een goede beslissing maken over de renovatie van het Raadhuisplein... Mm -hmm. als we eerst een andere beslissing doen om het centrum van Zandvoort autoluw te maken. Ja. Ja, maar daar zullen ook niet iedereen het mee eens zijn, nee, waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Dat is een redelijke discussie. Maar ja, als je, als je dat nu ziet, uh, dat was toen de tijd met de Kerkstraat ook zo. Ja, ja, Moord ja. en brand werd er gescheeld. Ja. Op het ogenblik met de Haltestraat, Er ja. zijn nu ondernemers in de Haltestraat die zeggen van... waarom wordt het maar zes weken afgesloten en waarom geen drie of vier maanden? We hebben toch een uh, uh, seizoen van vijf, zes maanden tegenwoordig. En uh, je moet eens dus weten wat dat kost allemaal. ja. ja. ja. Uh, deze week is de toeristische visie uh, tot ja. 2040 verschenen. Ja. Heb je die al bekeken? Ik nee, heb nee, nog niet helemaal nee, tijd nee, gehad. Maar... Ik, nee. Ik, dus nee, dat nee, ik wel, uh, Ik ja. ben tot 2038. Volgens mij is het 45 pagina's. Ja, dat is een vrij uitgebreid stuk. Dat ga ik zeker doen. En dat ga ik zeker ook als OVZ zijnde. Maar vooral als OBZ zijnde. Dat mag ook wel even vermeld worden. Ja. Ondernemersbelangensantwoord. Er is geen club meer in Zandvoort op dit ogenblik, die niet is aangesloten binnen het OBZ en uh, dat is altijd een lang gekoesterde wens van mij geweest, ja. om gezamenlijk naar buiten te treden ja, als ondernemers. Ook, ja, lijkt mij ook. Toch veel handiger. En dat is veel handiger, vooral in de contacten met de gemeente, vooral ja, in de contacten het met het de burgemeester en wethouders, met ja, het college. Ja, ja. En uh, ja, we worden echt voor vol aangezien en mm. we praten overal uh, mee. En mee. En uh, ja. zo hoort het ook. Dat te dat zijn. Ook goed hoor, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. Okay. En daarnaast hebben we nog een klein projectje: Bloembakken. Uh, vergroening van het centrum uh, Zandvoort. Uh, Spaanlanden had geen budget meer beschikbaar. Dus we hebben gezegd van in ieder geval de Kerkstraat en de Krocht langs de kanten van de winkels moeten voorzien worden van een stukje groen. Een plaatselijke ondernemer kan voor 30 euro per bak zowel zomergroen als wintergroen plaatsen. Mm -hmm. Daar hebben we subsidie voor gevonden via een, een, een, een andere organisatie... die mee heeft betaald, de OVZ heeft mee betaald. En uh, dat is nu drie keer gebeurd, die bakken. En de vierde keer gaan de ondernemers dat zelf betalen. Ja. En dat moet vastgegeven worden. Die bakken zijn aangeschaft. En uh, het groen wordt verzorgd door de, de ondernemer. Dus er en... zouden eigenlijk gewoon weer bomen geplaatst moeten worden... In, bijvoorbeeld in Halterstraat? Bijvoorbeeld... Maar Hoe ja. mooi was het niet? Hoe mooi was het het niet? Ja, ja, er nu, maar... Uh. Nee, er staat helemaal geen boven. Jawel... Uh. In de Hottenstraat staan bomen, in de ja. Kerkstraat. Oh, Kerststraat. de Kerkstraat, ja. Kerststraat Kerststraat bedoel, Kerststraat, bedoel ja. je. Ja. Ja, dat zou ook mooi zijn. Maar ja, dat is al... En de bomen in de, op de grote krocht hebben een echte klapper gehad <coughs> van de afgelopen storm. vorige oh, ja. week woensdag. Ja, ja, ja. Dus ik hoop dat ze het redden allemaal. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ja, daar zijn we niet de enige. Nee, nee, nee. Nou, je bent lekker bezig in ieder geval voor ja, voor, zon, zeker, voor Peter, ga zeker. je nog uh, voorlopig daarmee door, neem ik aan? Eh. Uh, ik heb ze staan in de rij om me te vervangen, maar ik wil het eigenlijk nog. Nee, maar dat gaat ook niet <laughs> gebeuren. Zorgen, zorgen, zorgen wij dat het Nee, Dat gaat ook niet gebeuren, nee. Nou, Zolang ik gezond blijf en ja. uh, ik uh, vind het leuk om te doen. Bedankt, ja. En het is dankbaar. En het is dankbaar. Nou, hartstikke bedankt. Graag Goed weekend. Graag en uh, als weer wat te melden kom komen we elkaar wel tegen. Helemaal lekker eten. En lekker eten. Dank je wel voor de ja, tijd. Ja, okay. We krijgen nog een muziekje tot 11 uur. Klopt, hè? Wat gaan we draaien. Sunshine Superman van Donovan. Nou. Donovan, nou oh, ja dat is u, een, u een, beetje, hem wel. een beetje onze tijd, <laughs> He, een een beetje ja, onze ja. tijd Hans. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort.